Eerst was er veen en alles om begon boor. Het land was champers en geen mens die kon er kwam de tit van de chrome en van taumo, van men pankau, bruine boom. Door liggen de bouwten en de boerderij, en door blijft mineralen land. Hoge graam en klooien was, want alles ging nog met hand. Door rozen nou nee, rude mootseruidemissie op klaai op zoveel en zand. Door de bouwende boeren nog in de roosies land, op brenzen en groen in de land. En gruif kan oom en monden wieken En de debolste kwam missen en ook zand. Toen ging het eerst de door doorbluiden. Wat dit is was, dat is nou vruchtboland. Door liggen de bauten en de boerderij. Door blijft mijn het vrouwenkraam en knoien was, want alles ging nog met hand. Door rozenauw nijmotsen nou, nee, ruden misschien, op klaar op zoveel zaand. Door de boer nog in de Russische land, op Drenthe de en der land.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 Door het vrouw gekrabd met was, want alles ging nog met Door rozen, nou neemt ze ruder op klaai, op zogel en zaand. Door de boer nog in een oostjeslaan, op de in en land.